Krijg je nu allemaal lekkere dingen te eten? Je je ja, normaal, normaal krijgt hij niks lekkers aan. Denk ik. Nee, nee, nee. Nou. Ik, denk, ik denk dat het goed is. Hey, maar je naam komt wel op die ketting te staan. Hè? Want ik zie je al... Uh, Ho -ho -ho -ho -ho. Uh, ja. Staat hij er al op? Hoe ja, heet dat? Amtsketen. Neem mij niet kwalijk, heel oh. oh, oh. <laughs> dat is maar natuurlijk is, wel een hele eer als je daarop komt te staan. Is je zusje nu trots op je? Met respect kijkt ze naar je. Nou. <laughs> ja. Ja, kijk, ik kom eens even vertellen. Ben je trots op je broer? Ja. En ga, en ga je ook mee met je broer? Ga je ook kort? Ja, alleen ging het vorige keer niet super goed. Nee, toen vlog ze uit de bocht. Nou. Maar Milo, ik ben uh, trots op je dat je dit allemaal kan en doet. En maar volgens mij ga ik niet vertellen wat er was ja, gebeurd. Vertel eens over het kart, hè? Ze reden hele boulevard over. Wist niet wat de rem was! <laughs> <Ja>. <laughs> ze reden boulevard over. Ze, ze was dwars door de muren heen uh, gegaan. Ze knalde overal tegenop. <laughs> ik ben nog een eentje keihard langs haar geslipt.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 en heel Zandvoet kent je nu. Dus iedereen een groetje beleefd. Dag burgemeester. Bedankt. En ze hoort het ook. Mm. Oké. Okay. Gaat lukken hè. Geweldig. Ja. Lana bedankt. Geen probleem. En een Ik geweldig joh. programma.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 eigenlijk heel prettig. Ja, ook, ook de kerken leggen bloemen neer. Ja, de lokale raad van kerken, Stichting Viering Nationale Feestdagen legt bloemen. Uh, ja, er zijn diverse. En natuurlijk de mensen zelf, de belangstellenden zelf, mogen bloemen neerleggen. Of, uh, zoals de Joodse traditie, een steentje. Heeft het toch gewerkt, die, die, die tentoonstelling van dominee van der Linden in de kerk, dat... De...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 Er zijn goede ideeën, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Ja, ja, ja. Het, uh, um, dan is het eerste gedeelte is, uh, is rond: hè? De, ja. de, de Joodse herdenking in de Metgestraat. Dan ja. is het middag is het rust. Rust. En dan uh, de dienst begint om 7 uur. Begint. Wacht, de eerste vlag halfstok. Halfstok. Hoe laat doe je zoiets normaal? Nou, in principe, de, ja, er zijn de meningen nogal over verdeeld. Er zijn mensen die hem. De hele dag half stok hangen. Maar in principe is het de regel dat je hem om zes uur... Ja. ...s avonds pas half stok hangt. Zes uur. Ik heb het echt... oké, okay, ja, nee, Er is, uh, er uur, is ja. een protocol voor. Ja, ja. daar is een ja. protocol voor, precies. Ja. Maar ja, als mensen... Ik vind het al, al heel fijn dat mensen eraan denken... ...het is vandaag ja, de dag dat we gaan herdenken. Ja. En voor mij part hangen ze om zeven uur... ...s morgens ja, op. Als er mag. maar gevlacht wordt. Ja. Precies, precies. Dat is juist zo belangrijk. Ja, nee, Dat is duidelijk. Dus de vlag gaat half stok...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 En dat is altijd even een dingetje. Hoe gaan we lopen? Hoe snel gaan we lopen? Of hoe langzaam? Maar we moeten eigenlijk om twee voor acht aanwezig zijn bij het monument. Ja, Maar jij bent tijdwaarnemer. Ik ben ik, Dat weet ik. ik. Ja, dus of je rent heel hard of je loopt heel langzaam. Hoe, hoe doe je dat? Loop je ernaast? Je loopt ja, ik loop ernaast. Ik loop naast en dan, de... dan kijk je af en toe op je klok? ja. ja. We gaan niet af en toe hoor. Nee, ik kijk de hele tijd. Want ja, de ene keer degene ja, ja, de, de, de, voorop lopen, die, dan hebben ze in ene de pas erin. Dan rennen ze zich rot. En dan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 Als ze stoppen, dan gaan er twee minuten ja. in. Klopt. Ja, klopt. Ik hoorde dan dat ze wel iets Dat klopt, ja. <laughs> nou, dan uh, dan is, is de herdenking daar. En, ja, dan, ja. Uh, ik weet dat een aantal mensen als groep nog ergens naartoe gaat. Uh, bijvoorbeeld de veteranen, die, uh, die gaan apart ergens naartoe. Uh, jullie waarschijnlijk ook. Uh, daarna bedoel je? Ja. Uh, daarna doen wij altijd een uh, drankje. Ja, dus. uh, bij uh, bij Schramma.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 En dan zie ik allerlei zwervers in Albert ja. uh, uh, het zitten. <laughs> ja, dat, dat beeld dat gaat nooit meer weg, hè? Nee, dat gaat nooit ik meer weg. moet mee. misschien een klein beetje uitleg hebben. In ieder geval uh, gaan we het hebben over 5 mei en ja. wat daar allemaal gebeurt. Klopt. Uh, 5 mei is natuurlijk de dag dat we uh, vieren uh, dat we vrij zijn...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 ...in ieder geval toen hadden we inderdaad ook een zwerver... ...met een... Uh, uh, uh, ...met een... ...met een... Karretje. Dus vandaar dat jij dat nu zegt. Maar we hebben al een tijdje dat we vooral uh, op de Disney-figuren zitten. Um, uh, nou, hartstikke leuk. We hebben... Um, nou ja, ...kinderen die uh, vanaf 12 uur... ...nee, dat zeg ik verkeerd. Ik ga hem er nog heel even voor de zekerheid... Oh. Bij. ...we hebben zo'n vol programma die dag. Wij beginnen... Uh, uh, ...s morgens om 9 uur... ...maar om 10 uur, sorry... ...begint uh, de Vossenjacht. Eén is op het Kerkplein... Um, uh, naast het plein. Ook uh, voor een uh, sponsor voor, uh, voor de ijsjes van de kinderen altijd. Nee, helemaal goed. Ja, superleuk. Ja, zonder de ondernemers in Zandvoort uh, kom er zo direct nog wel even op. Um...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 Um, en dat is vanaf 55, uh, 55 plus 55 bedrijdingsbingo. Uh, ja. Waarom kijk je naar ja. mij? <laughs> ja. ja, je, je gaat koken, ja, je kom. gaat naar de, de, de, de kok op het Gassensplein, daar kan je ook naar ah. binnen.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 Moet je je opgeven? Nou, of nee? we, ja. Ik wil even zeggen, we ja. doen het in samenwerking met, tegenwoordig met de CNO-vereniging. Ja, ja, en dat, dat, is ja, dat is een probleem geweest is altijd. De vol want de kaarten die zijn zo weg bij de ja. Bruna. Ja, dat klopt. We, vanaf maandagochtend, 9 uur, ja. zijn ze bij de Bruna maximaal af te Maximaal twee stuks. Klopt, twee per persoon. Ja. Of twee per, uh, iemand komt ophalen, Krijgt krijg maximaal twee, twee kaartjes twee. bij. Okay. En bij pluspunt liggen ja. daar ook kaartjes. En inderdaad, je moet er snel bij zijn. Want ik vol is vol. De drocht is gewoon... Uh, niet groot. De mensen nemen meteen tien kaarten mee. Ja, maar dat, ja, gaat dat mag niet. gebeuren. mag niet. Nee. Ik bewaak het zelf. Ja. Ja. Dat mag niet gebeuren. Nee, nee, nee, pluspunt. Per, twee kaartjes per persoon. Uh, uh, vanaf maandag 30 april kan je ze nou ja, afhalen. Uh, maar ja, er kunnen gewoon niet meer mensen in de nee, Helaas niet. Uh, vol nou, vol. Met hele mooie prijzen. Uh, ja, we, we zijn, aan, zijn we op uh, pad geweest. En we hebben hele leuke prijzen.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 Ja, dat en dat avond. moeten ze ook gewoon dat doen. Ik bedoel, er is helemaal. We, we zijn tegenwoordig zelfs een klein beetje. Nee hoor, maar wij, <laughs> we, hebben, we hebben een leuke. Um, Leuk programma, maar niet per se een uh, apart muziekfestival. Uh, dat is okay. wel even belangrijk, want we hadden ja. het net over ondernemers. Dat vind ik dan wel ja. leuk om te noemen. Uh, we hebben daar ook altijd uh, bolhapjes. En uh, van de week kwam uh, een ondernemer uh, van het Kerkplein, uh, Rabbel in dit geval, naar ons toe. Kunnen, kan ik daar dan niet, uh, dus niet eens in zijn eigen zaak, maar kan ik daar dan niet een plateau met uh, bolhapjes komen brengen voor, uh, voor de ouderen? Dus um, ja, dat is wel heel erg leuk om En aan. onze vrijwilligers. Ja, en die, onze vrijwilligers die dat ook Dat moet daar, wel ja. eventjes genoemd worden. Onze ja, jonge vrijwilligers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 Kinderen, ja, uh, tien tot en met uh, zestien, wat ja. daar dan gewoon uh, helpt ja, met de... hapjes rondbrengen. Ja, drankjes halen. in de toekomst. dat zijn de nieuwe vrijwilligers, hè. Ja. Voor de stichting, dat snap je wel. Ja. Ja, ja, voor heel hels ook voor. voor ah. Ja, zeker. Okay. En hey, wij houden ze. Dames, bedankt. <laughs> en veel succes. Ja, dankjewel. Gaat helemaal lukken. Dankjewel. Dankjewel. Wow, I would not. So good. So good. I got a year. Whoa. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by.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 Ja. Snap ik. Dus, voor de rest, precies, hè, dus voor de rest van het land uh, leek het wel of dat ik een overstap maakte van, uh, van RKC naar, uh, naar, naar Ajax. Bij wijze van spreken. Uh, <laughs> nou, ja, Erik zit erbij, dit is het eind van mijn tweede week. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik, ik ben nog bewust onbekwaam.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 En daarbuiten is ook nog betrokken bij een DNT, uh, uh, DNT is een brede sportorganisatie. En Die mm -hmm. organiseert internationaal de 24 uur series. Dus die is eigenlijk nou ja, dag en nacht met de autosport bezig. Naast heel lang haar... Normale werk, maar ze is inmiddels met pensioen en ze is nu echt volledig sport. Ja, zo iemand moet een keer in het, in het zonnetje gezet worden, ja, dat dus het uh, was donderdag en dat was een ontzettend leuke verrassing voor haar en uh, ja, we gunnen het er ook echt van harte. Ja, ja op, op het circuit, en niet stiekem naar het raadhuis nee, gelokt? Nee, nee, nee, echt naar het circuit, naar het clubhuis van de officials, gelokt en, en daar kwam ze binnen want ze, ze had uitgegeven: ik zet even mijn auto neer, ze samen met een familielid gaan lunchen op het strand. En ik zeg even binnen dat ik mijn auto hier neerzet. Mm -hmm. En toen kwam ze binnen en het zat de hele zaal vol voor haar. Dus dat was een enorm leuke verrassing. Ja, ja. Was je erbij, Robert? Nee, daar was ik nog niet bij. Ik heb Ria vanochtend voor de eerste keer uh, uh, ontmoet. En nog heel even teruggekeken op ook voor haar een, een enorme enerverende dag. En uh, ook toen ze vanochtend nog het verhaal tegen mij vertelde, uh, zie je hoeveel dit iemand doet. Mm -hmm. uh, ja. Dus ze ziet dat inderdaad ook zelf als een enorme grote eer. En terecht. Uh, Robert, uh, mag ik je Graag. Uh, jij zit hier aan tafel als algemeen directeur. Ja. Maar het directieteam bestaat uit drie mensen. Ja, klopt. Jij ja. bent algemeen directeur. En Erik, uh, die is COO. Wat staat ja. dat voor? Ja, dus de, de Chief Operating Officer. Ja, en dat komt eigenlijk om neer. Gewoon zorgen dat iedere dag wat gebeurt, zeg ik altijd maar. Oké. Okay. En, ja. en, en, en, en dan hebben we nog uh, uh, Edwin Sibbel. Ja, dat is onze CFO. Dus die is verantwoordelijk voor alle financiën. Dus, uh, nou, Edwin en ik, die zitten al... Uh, allebei meer dan twintig jaar werken voor het uh, En uh, ja, ze weten ook echt van de hoed en de rand wat dat betreft. En... Uh, ja, nu met Robert erbij, denk ik, uh, weer een mooi team... Uh... En om het volle 100% tegen je, ja, we Er zijn natuurlijk nogal wat, wat ideeën. Kijk, Robert heeft natuurlijk de grote contacten, internationale ja, contacten, internationale contacten. Ook dat. En we hebben natuurlijk, wat Robert ook al aangaf, sinds twee jaar natuurlijk nieuwe eigenaren op het circuit, nieuwe aandeelhouders. Ja, en die hebben natuurlijk ook plannen met het circuit. Nou ja, Formule 1 werd net al even genoemd, dat is natuurlijk een heel apart traject. Maar ook, we weten ook allemaal dat er mogelijke ideeën zijn om een hotel te ontwikkelen op het circuit, of andere activiteiten. Ja, ja daar moet je wel iemand voor hebben ook. En dan moet je teams sterk genoeg voor zijn om uh, dat te kunnen doen natuurlijk. En uh, ja, dat... Uh ja jij al, uh, ja, hebt het al aan mij een schone taak inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja. Jij hebt natuurlijk al hartstikke druk met je, met je reisprogramma. Uh, uh, ja, nou, dat, valt, dat valt voor dit weekend nog wel mee. Uh, we Trophy of the Junes. Trophy of the Junes. Wel echt een heel leuk programma. Dus uh, als je morgen vanmiddag niks te doen hebt, uh, kom zeker even kijken. Want het is echt leuke races. Heel gevarieerd. formuleauto's, vrachtwagens ook, toerwagens. Dus het is echt heel leuk. Maar ja, we zijn natuurlijk nu voor, eigenlijk volop bezig met, ons, uh, met, uh, met uh, ons grootste feest van dit jaar. Dat is 20 en 21 mei. Jumbo race dagen en dat uh, gaat fantastisch worden. Ja, ik heb al drie blikjes tonijn gekocht, dus ik, uh, ik heb al een kaart. Je hebt oh, al heel goed je hebt al een duinkaart. <laughs> ja. Ben je wel speciaal voor dan een Jumbo buiten zandvoort gegaan? Is gelijk Ah, kijk. ja. Dus dit <laughs> is bij zijn de Jumbo. <laughs> ja. nou, oh, Robert, uh, heb je al ideeën? Nu, ja, je bent zitten natuurlijk pas, maar heb je al ideeën wat je met zo'n groot terrein, mm -hmm. een heel groot terrein, allemaal zou kunnen doen? Ja, nou goed, in, in zoverre uh, in, in het voortrekend ga je erover nadenken en in de gesprekken met de aandeelhouders van, joh, wat zijn er allemaal voor mogelijkheden? En die zijn er denk ik inderdaad volop. Als je aan mensen vraagt, van, joh, zie je kansen voor het circuit? Dan heeft iedereen daar uh, misschien wel vijf, zes, tien ideeën bij. Nou, aan mij de schone taak om dat eens te gaan filteren samen met Erik en Edwin van, joh, welke ideeën zijn dan ook echt levensvatbaar en, en wat zijn luchtballonnetjes uh, en die, ook die moet je gewoon regelmatig eens oplaten. Maar ja, dan moet er ook iemand zijn die ze een keer doorprikt. Totdat er een aantal goede ideeën overblijven. Nou, je, op, op autosportgebied uh, uh, gebeurt er natuurlijk al heel veel. Heb je al een enorme naam. Het is heel wat anders dan de paardensport. Uh, uh, ja, maar... Uh, We uh, hebben jarenlang de indoor Nou ja, het, nou, exact. Professioneel georganiseerd, prima. Zeker. Maar hier is heel wat anders. Met ja. open duimterrein. Ja, en toch, is zo'n paardensportevenement als Indoor-Brabant is in wezen ook wel gewoon te vergelijken met autosporten. Ten eerste de doelgroep. Het zijn allebei doelgroepen die, die gewoon naar kwalitatieve evenementen willen. Die daar ook wel wat in te besteden hebben. Zeker de deelnemers. En een terrein van deze grote, in deze omgeving van het land. Dat leent zich voor meerdere evenementen, ook buiten de autosport. Nogmaals, op autosportgebied ga ik hier de komende jaren niets toevoegen. Hè? In de zin van daar ben ik, op dat vlak ben ik geen specialist. Hè? Dus ik moet me ook niet vo voordoen als specialist. Maar als je uh, zegt een mooi buitenterrein hebt, koppeling met het strand, uh, eventueel inderdaad toevoeging van een hotel waardoor je nog aantrekkelijker wordt. Ik denk voor de zakelijke markt zijn we natuurlijk een hele aparte locatie. Afgelopen vrijdag, uh, of uh, wat is het vandaag? zaterdag, Afgelopen donderdag hadden we een, een groep van de BAM, een groot bouwbedrijf. Ja, die ik gewoon... ben de concurrent. Nou oké. Okay. Heel goed. Uh, nou, misschien ook nog eens een keer op dat vlak eens een keer uh, een, een, een, een babbeltje maken. Maar die komen dan met hun personeel. En die combineren een zakelijk stuk. Uh, plannen maken voor het komend jaar. Met wat ontspanning op het circuit. Op het strand. Etcetera. Dus Ook op het gebied van de zakelijke markt. Denk ik. Zijn wij gewoon een unieke locatie. Komt er een uh, Beunish Beach Hotel op het strand? Nou ja. Er, er, er, op een aantal vlakken zijn er plannen. Uh, en, en, uh, de oude Ries is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee, nou ja goed. Ook daarin. Ik weet niet of dat u de, de laatste weken geweest bent. Is er denk ik een, een hartstikke mooie metamorfose. Uh, uh, is er, uh, hebben de mensen van het circuit voor elkaar weten te krijgen. Um, en ook daar vallen nog heel veel meer ontwikkelingen. Hmm. Gewoon, uh, uh, zouden we daar kunnen doen. En ja, verblijfsaccommodatie. Of dat er nu op het strand is. Op het circuit is. Is een van de mogelijkheden die... Die er liggen. En die ook de andere markten zouden versterken. Indoor-Brabant is succesvol geworden. Maar mede dankzij de vele, vele sponsors die je daar hebt binnengehaald. Uh, dat is één. Maar ook omdat je een koppeling hebt gemaakt. Niet alleen met eten, drinken en kijten. Nee, maar ook met de hele stad. He, dus op het moment dat je een, een, een groots evenement aan je wil binden. Of dat het nu in de autosport is. Of in een andere tak van, van sport. Of op welk gebied dan ook. Ik vind altijd dat je de koppeling moet maken met je omgeving. He, en, en of dat, dat nu een binnenstad is. Of met de lokale hoteliers. Of wat dan ook. Op het moment dat je samen met een gemeente. Met een city marketing organisatie. Op het moment dat je die koppelingen kunt maken. En je trekt het wat breder. Wordt zo'n evenement ook breder gedragen. Wordt het automatisch uh, uh, succesvoller. Nou ja, daar uh, ga ik even naar Erik toe. Uh, er wordt al jaren gesproken over de verbinding uh, dorp en, en circuit. Uh, in het begin werd daar redelijk uh, een soort van negatief over gedaan. Inmiddels uh, is iedereen blij met het circuit. De, de ja, nou, we op. hebben daar inderdaad de afgelopen Top. jaar een goede stap in gemaakt. Ja. Ja. Ja. Dus die, die, uh, die verbinding ja. ligt er al. Ja. En die wil je nog verder uit gaan breiden. Nou ja, nogmaals, ik, uh, ik, ik maak wat uitgebreider kennis met de burgemeester en de wethouder uh, komende week. Mm -hmm. um, en ik vind dat, dat als je kijkt wat voor positie zo'n circuit inneemt voor een dorp of een stad of een regio. Uh, dan vind ik dat je altijd de verbinding moet zoeken met, uh, uh, met lokale overheid. maar ook met lokale ondernemers, uh, et cetera, et cetera. Ja. En alleen. Op dat vlak, door die samenwerking, ben je in staat om samen meer traffic te genereren naar een regio als Zandvoort zijnde. Wat automatisch ook weer betekent dat je economische spin-off genereert voor niet alleen het circuit, maar voor de totale regio. Ik denk dat, het altijd, dat dat altijd wel geweest is. Als het op circuit goed gaat, gaat het ook met het dorp goed. Ja. ja. Ja, en we, en we hebben natuurlijk afgelopen jaar al een aantal goede, sterke concepten daarmee al ontwikkeld. Hè? De Sigmieren eind maart. Hè? Dat is ja. een voorbeeld van dat. Ja, wordt al de, de, seizoen, de seizoensopening. Ja, dat is het mm -hmm. ook echt hè, Voor ja. de Horeca, nou, het is net Koningsdag. Inderdaad, wat dat betreft. Als je door de Winkelstraat dan over verloopt hè Dus al in eind maart. Uh, de, natuurlijk de parade met de historische Grand Prix. Ja. En de classic parking op de boulevard. Uh, hè? We hebben natuurlijk met de DTM ook wel activiteit. Eh, Max Verstappen op het raadhuisplein twee jaar geleden. Uh, ja, weet je. Dat, dus die verbinding zoeken we ook op. Alleen ja. Het is dus altijd wel, ja, je moet wel de goede, ja, je moet ook wel iets toe kunnen voegen natuurlijk. Uh, het British Festival natuurlijk, ja. ook vorig jaar. Uh, fantastisch, bij de het British Race Festival op al circuit. was uh, had ook een British Festival. Ja, dat zijn gewoon dingen waar we, ja, weet je, die we ook nog veel verder, verder willen gaan ontwikkelen nog. En, uh... Ja, het is een veelheid aan evenementen. Want als ik dat vergelijk weer met uh, Bos. dat is één evenement. Dat is, uh, daar ben ik heel lang een jaar voor bezig om dat goed te regelen, maar het is één evenement. En hier praten we eigenlijk over elke week evenementen. Nou, als, je, als, ik naar, als ik het vergelijk maak met de Brabant Hallen... dan deden we daar 120 evenementen ja, op ah. jaarbasis. We over, <lacht> uh, Ja, maar ik praat even over, uh, over paardengebeuren paarden daar. <lacht> ja, uh. nou, ook daar hebben we er een aantal van. Maar ik, ik snap de, de, de, de vraag. Uh, het ligt eraan of dat je... Uh, uh, mensen naar je bedrijf circuit hal haalt die zelf organiseren uh, of het is een evenement wat jij met je bedrijf helemaal zelfstandig organiseert ja. en dat deden we met Indoor Brabant wel maar dat deden we op het autotron ook met het grastennis en ja daar zit dan een aparte tak op die daar het hele jaar mee bezig Precies. is om zo'n evenement te organiseren ja, nou, uh, daar heb je gelijk aan ja. Wat dat betreft is er een, nog een heleboel activiteiten te doen hier. Ja, maar dat is niet, niet gezegd dat je dat allemaal zelf moet doen. Nee. Nee, ja, dus uh, ook daar kunnen we externen voor, uh, voor aantrekken die iets bij ons willen organiseren. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, ben jij binnen. En uh, we, gaan het, uh, we gaan het zeker volgen Schaak. De directeur van het circuit nou, Erik die, uh, die komt hier vaak genoeg om uitleg te geven Over allerlei uh, evenementen Kom gezellig hier keer langs als je wat, uh, wat, wat te vertellen hebt Wij, moeten, wij moeten afsluiten Want ik hoor net dat we nog twee minuten hebben En in die oh. twee minuten moeten we ja. <laughs> Wou je nog wat vertellen Erik? Nee, hoor. <laughs> en in die twee minuten moeten wij natuurlijk uh, uh, Heel kort de agenda doornemen Ja, doen we Bedankt uh, heren voor jullie komst Graag ja. gedaan En veel succes Dankjewel wij doen heel even snel de agenda. Uh, vanaf 2 mei is de take-over in het Museum en het raadhuis van Zandvoort door Mart Visser. Ga je nagaan? 28 is vandaag de KNRM Redbooddag. Kom kijken bij Beachclub Club 10. Morgen, Niet in de loods, maar beneden. Morgen naar Badruisplein. Oftewel het Helderplein. Hulpdiensten tonen hun materieel op het Badruisplein van 12 uur tot 3 uur. Vandaag en morgen. Trophy of the Dunes op het Skripark Zandvoort. Dan hebben we ook morgenmiddag bij Studio Antonie een muziekuitvoering. Toegang gratis. En de hele week is het Kid Adventure Week. Kijk bij de VVV of op de website Kids Adventure Week wat er allemaal te doen is. 2 mei. Voor die mensen die het vergeten zijn. Alzheimer trefpunt met als thema levenseinde in pluspunt. Dat zullen allemaal naartoe moeten. Ja, de takeover hebben we het al over gehad. Uh, 4 mei, uh, zoals net besproken, is natuurlijk de dodenherdenking. Uh, om 12 uur bij de Metgestraat en om uh, 7 uur in de Protestantse Kerk. 5 mei gaan we bevrijding vieren. En op 6 mei uh, hebben we het Jabvest. Ja, dan kunnen we gelijk even vragen aan Erik wat dat is. Wat is Jap? Jap, Japans. Oh! 6 mei is natuurlijk ook weer de voorjaarsmarkt met 300 kramen in, uh, in het centrum van Zandvoort van 10 tot 5. We gaan bedanken Hotel Hoogland voor de koffie. sjaak uh, Jozef Duimmeyer voor de techniekredactie. Gert van Kuik en G. Rutte. En we wensen iedereen een heel plezierig weekend toe. Per weekend.